Drie uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In de sinai woestijn is een aanval geweest op een groep militairen van de internationale vredesmacht. Die is daar gestationeerd om erop toe te zien dat Israël en Egypte zich houden aan de vredesafspraken uit 1979. De aanval in het midden van het schiereiland gebeurde na een schietpartij tussen militanten en Egyptische veiligheidstroepen... in de buurt van een controlepost van de politie. Een veiligheidsfunctionaris zei tegen persbureau Reuters dat bij de schietpartij geen slachtoffers zijn gevallen. Afgelopen zondag kwamen in de Sinaï bij een aanval van jihadisten 16 Egyptische grenswachten om het leven. Sindsdien is het onrustig in de regio en is het Egyptische leger een offensief begonnen om de militanten uit te schakelen. D66-Kamerlid Dijkstra komt volgende week met een initiatiefwet waardoor Nederlanders automatisch orgaandonor worden. d 60 wil dat iedereen hierover een brief krijgt. Burgers die geen donor willen zijn moeten dat uitdrukkelijk laten weten. In het programma De Overnachting op Radio 1 zei Dijkstra dat iedereen het gesprek hierover moet voeren. Ze wil dat burgers meerdere keren een brief ontvangen om hen erop te wijzen. d 66 wil dat iedereen op elk moment zijn keuze kan veranderen. En ook moeten burgers de mogelijkheid krijgen om het besluit te laten aan nabestaanden. d de 66 denkt dat de wachtlijsten zo te kunnen halveren. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse hockeymannen de finale verloren. Duitsland was met 2-1 te sterk. In het medailleklassement staat Nederland nu op de twaalfde plek... met 6 keer goud, zes keer zilver en 8 keer brons. Vandaag komt op de laatste dag van de Spelen... voor Nederland alleen nog de mountainbiker Rudy van Houts in actie. De slotceremonie is vanavond in het Olympisch Stadion in Londen. Semster Ranomi Kromuizoyo zal de Nederlandse vlag dragen. Het weer vannacht helder, overdag opnieuw zonnig... met maximaal van 26 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust, Sarayra Groenhart. Zaterdagnacht, ofwel zondagochtend, 2 over 3... en je luistert nog steeds naar Lust... En vannacht hebben we het over seksualiteit en ouder worden. Seksualiteit en relaties. Seksualiteit, ja. Het schijnt dus toch een beetje een taboe te zijn. En we proberen al twee uur lang uh, dat taboe een beetje te doorbreken. Gewoon door te praten over... Oh ja, Wat gebeurt er als je lichaam ouder wordt, je lichaam verandert? Wat gebeurt er met je liefdesleven? En wat gebeurt er met je seksleven? En Wil Berghuis die is bij mij in de studio... Die is de hele nacht de gast en met haar praten we daarover. Is op dit moment even lekker een kopje thee aan het halen voor ons. Maar wil ik even aan jou vragen? Ze is zometeen terug. En ik denk dat dit de derde uur een uh, uur moet zijn van vragen die je kan stellen aan Wil. Ik heb al een aantal vragen binnengekregen via de mail: lust.bnn.nl. Daar kan je de vragen stellen aan Wil. Maar misschien wil je bellen gebeurt ook en daar zijn we ook heel blij mee. 0800 1121. Wil is terug en je hebt theetjes mee, ja. fijn. Heel fijn, heel fijn. Je was zo lief om even thee te halen, je ja. verbet hem zo. Oh aardig hè? Dat vind ik ontzettend lief. Ja. Wil, ik ga even um, van een liefde en een seksprogramma gaan we even over naar een soort bijna roddelprogramma en het heeft alles te maken met de plaat die ik klaar heb staan. ja. Want ik heb namelijk een nieuwe verslaving. Een nieuwe televisieverslaving. Het is nog niet te zien in Nederland. Maar ik kijk natuurlijk alles op internet. Als een echt kind van de 2.0-generatie. En mijn nieuwe verslaving, mijn nieuwe reality-verslaving, heet Hollywood Access. En dat is een programma over vijf vrouwen die getrouwd zijn geweest met grote entertainers. Ja. Denk bijvoorbeeld aan de ex-vrouw van Will Smith, maar ook de ex-vrouw van R. Kelly... de ex-vrouw van Prince, de, de ex-vrouw van Eddie Murphy. En dat zijn allemaal prachtige vrouwen van in de veertig. ja. En uh, die delen met de kijker het lief en leed van uh, nou ja, de verandering in vaak levensstijl. Ze waren met een soort grote, belangrijke, qua entertainment, man... en uh, leefden een beetje in zijn leven mee. Zijn vervolgens gescheiden en bouwen nu hun eigen leven op. Hebben natuurlijk wel heel veel geld allemaal meegekregen, dus... Wat leuk om de... naar te kijken alleen op internet. Of ja, kun je ja, het ook op ik tv denk, Ik, ik ben denk dat we uh, het... ouderwets tv kijken, natuurlijk. Ja, ik denk dat er moet gewoon een omroep zijn die dat gaat uitzenden. Want het ja. leuke is, dat zijn gewoon vrouwen die eigenlijk hun leven lang uh, in de schaduw toch hebben gestaan van, van zo'n hele bekende man. En nu dan weer een leven willen opbouwen. En um, een onderdeel van het opbouwen van het nieuwe leven is ook uh, nou ja, nieuwe relaties krijgen. Opnieuw. Uh, Seksualiteit ontdekken. En in aflevering 1, het is wel heel Amerikaans... Mm -hmm. gaat een van de Hollywood-axes... Um, doet een vagina-verjongingskuur. <laughs> ja. Natuurlijk. Met een soort laser. En die legt uit van... God, niet omdat ik... Uh, um, niet omdat ik 40 plus ben... moet mijn vagina er ook zo uitzien. Ik laat mijn vagina laseren. En dan ben ik weer... Zo goed als nieuw. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat gebeurt er dan? Worden nou ja. die schaamlippen mooi strak? Of nou, uh... zoiets, zoiets. Ik moest. Ik kan je vertellen dat op dat stukje van de serie. Ik even zo. Mijn handen voor Met mijn je, ogen ja, sloeg. Ja, en even zo door dat mijn vingers keek. Ik niet te zien. Nee, werd <laughs> natuurlijk ook eh, niet helemaal in beeld gebracht. Maar. Eigenlijk is het toch, um, ja, dat zijn wel de onderwerpen, ze laten het wel zien. Dat is dus blijkbaar ook onderdeel van de beleving en de lifestyle van sommige vrouwen 40 plus. Ja, nou ja, de botox natuurlijk is er ja. iets uh, hè, meer ingeburgerd. Maar je ja. doet er natuurlijk alles aan om er toch jong uit te blijven zien. Ja, en, uh, ja. Ja, sommigen gaan erin heel ver. Ja. En nu hebben we een nieuwe plaat klaarstaan, want daarom begin ik erover, um, van diezelfde R. Kelly. Dat is uh, een, van zijn, uh, of, nou ja, een van de dames die meedoet aan de show. Dat is zijn ex-vrouw. En hij heeft hier een liedje. Feeling Single. Nou ja, heeft natuurlijk te maken met dat hij ook weer single is. Waarin hij wel heel gedetailleerd het een en ander beschrijft ook over haar. Zullen we er nou even gaan luisteren? Hmm, doe maar, ja. Ik ben benieuwd. straks nog wel even terug op die serie. Want er komt echt van alles voorbij. Ook uh -huh. onderwerpen die wij ik bespreken. Ik ben helemaal benieuwd. Wat er niet voorbij komt trouwens in die serie. Is de penopauze. Ah, dat wel is gehad. jammer. We hebben het gehad over de menopauze. Maar we gaan het ook hebben over ja, de gaan we penopauze. Het ook over hebben. Ja. Want in lust wordt altijd alles uitvoerig besproken. Dus als het nou gaat over vaginale verjonging of penopauze... bij ons kun je altijd terecht. We hebben het overal over. Goed, Arkeli ook met zijn Feeling Single. Feels like it's over. My heart tells me she's in love with someone else. Gave me the cold shoulder. But it's a loss, cause I can find me somebody else. If she wanna hit the town and oh. hey, party all night. Kira. single En de nacht is jong. Oh, ik hou van haar Kelly. Zo'n muziek dan, hè? Hij is natuurlijk zelf een beetje gek, maar die muziek is echt... <laughs> Super. Ben je nu al bezig met uh, je gezondheid... en ook je seksuele gezondheid... voor later... Dat is eigenlijk waar de dames in Boys Bar over praten. Nou, het zou wel heel goed zijn. Ben als je mensen bewust. wat meer doen. Man, ik heb nu dus dat ik denk, goh, ik zou, nou, ik, ik noem de sportschool, de vreselijke sportschool, waar ik toch drie keer in de week naartoe ga. Super. Omdat ik gewoon weet, alles wat op zijn 25ste nog soort in orde zat ja. en op zijn plek zat, dat is niet meer vanzelfsprekend als je 30 wordt. En het wordt natuurlijk steeds spannender. En moeilijker om zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant ja, je lichaam in topconditie te houden. Ja, iedereen wil oud worden, maar je wil ook een beetje leuk oud worden. Ja. Dus je investeert als dat. Je moet het zien als een belegging in je lijf. Hè. Wat je nu erin stopt, komt er over twintig jaar weer op een leuke manier uit. Dus dat is goed. Waar. Dat is goed. Ja. De dames en Boys Bar bediscussiëren of je erop los moet leven of dat je alvast een beetje vooruit moet kijken. Boys Bar. Is dat iets waar jij ook over nee. nadenkt? Dat je nee, denkt dat dat erbij hoort? Nee, okay. nee. Dat gaat toch wel naar de, ja. Kennis, naar de kloten? Ja. Nou. nou. Nee, ja. Maar <laughs> nou, maar dit is gewoon mijn leed door mijn leven te stellen. Oh ja. Maar hou je daar nu dus al rekening nou mee? Niet, uh... Van stel, ik word. Uh, nou. Nah, dat je op je vijftigste misschien je leven helemaal verpest is. omdat je hoe je nu leeft. hou je daar rekening mee nu al? Of? Uh, nee, ja. Hoe ouder ik word, hoe bewuster ik wel. Uh, ik ben de laatste tijd ook wat boekjes aan het lezen. Of Gewoon dat voor... je slimmer wordt van binnen. Yes. Nee, nee, nee. Wat voor invloed, uh, drugs en wat we daar allemaal op hebben gehad... daar word ik niet heel vrolijk van. Nee, maar Ik denk dat uh, als ik straks ouder word... dat er dan een hele generatie nieuwe Alzheimer-patiënt is. <lacht> al die mensen die zoveel ja. pillen hebben geslikt. Ja. En, ik, uh, ik doe dat allemaal niet, hoor. Allemaal ja, doof voor de muziek. Ja, dat wel ja, maar daar ben ik soms wel een beetje bang voor. Ja. Ja. Ja. Vinden jullie het erg dat jullie lichaam aftakelt? afdakelt? Ik merk daar ja. nog niks van. Ik zit Ten... nu nog in die opbouwende fase. Ik heb nu zoiets van. Ik vind mezelf nu mooier dan toen ik 18 was. Toen ik dacht, ik ja. babywangetjes. En oh, Oeh, nu word ik, ja. krijg ik heupen en ben ik echt een vrouw meer aan het worden. Hoe oud ben jij nu ik dan? ben nu 26. Oh. Het is wel heel grappig. Want ik, uh, zit ik ben natuurlijk lesbisch. En dan zit ik ook in zo'n lesbo scene. En toen ik 18 was, vier jaar geleden, ging ik vet veel uit in die lesbo zien. En met al die oude. Ik, dit doe ik heel vriendelijk. Ja. Ik zei het. Ik dacht, ik bedoel, het helemaal niet, maar met die ouderen van. Nou, die zijn nu allemaal een beetje lopen die tegen de 40. En die kennen mij toen zij 35 waren en ik 18. En dan ging ik ook wel met hen naar bed en zo. Voel had ik hip. En dan. Uh, en dan kon, kon ik ze. Nu ben ik echt, nou ik denk anderhalf jaar niet, of zo, echt in die scene geweest. Echt heel erg, dat ik hun zeg maar tegenkom, die oudere generatie. En die kwam ik dus laatst allemaal weer tegen met de gay. Pride, en iedereen zat echt zo van. Nou, maar je verliest echt je babyvet ja. En iedereen zat echt zo, wow, vroeger was je veel bollere wangen dan nu. En ik heb nog steeds bolle wangen. Dus ik heb echt nog het idee dat ik echt denk van, het kan alleen maar beter worden vanaf dit moment. Dat heb ik ook wel. Ja. Ik ben nu net, nou ik ben twintig, dus ik ben net, ongeveer net de puberteit doorheen. Dus dan ben je onzeker. Maar inderdaad, net als Angelique, ik ben nu wel. Dat je denkt van nou, het wordt alleen maar leuker inderdaad. Je lichaam wordt nu, is nu wel op een soort van hoogtepunt. Ja, dus en als ik echt wel, foto's ja, vergelijk met vier jaar geleden, denk ja. ik echt wow, mijn babyvetjes gaan steeds weer weg. Ja, dat is ook zo. Maar er komt een turning point. Ja. <lacht> maar niet rond je dertigstal, toch? Nou, nee, weet dat nee, dat ik niet. Ik heb hoop, al he? wel, uh, nou ik begin voor het eerst uh, en ik ben gewoon wel blessed met een soort van lichaam waarbij ik alles kan eten en alles kan doen en nooit dikker wordt. Ik klop even af. Maar sinds ik dertig ben, is het voor het eerst dat ik er wel een beetje op moet letten. Ik mm. niet meer echt elke dag uh, shawarma eet. Yeah. Want het is... En ik ben gewoon sneller brak. En ik heb een paar grijze haren. En ik merk dat, dat, dat soms... Ja, in het begin dacht ik wel, jezus, dat relaxed. <laughs> maar nu... Uh... Maar ik moet wel zeggen dat nu ik ouder word, dat ik nu, nu afgelopen jaar, afgelopen maanden merk dat ik Zoveel meer seksueel. Eerst was ik niet echt heel erg. Volgens seks wel prima, maar het hoefde niet echt. En ik merk nu dat ik steeds meer seksueel uh, belust word ofzo. Dat ik daar gewoon echt zin in heb. En dat ik het gewoon echt te gek vind. En dat ik gewoon ook gewoon de hele nacht door kan gaan. Ja. Echt? Maar dat had ik eerst helemaal niet. En nu heb ik dat opeens wel. Oh nee, ja, ik ja, ben ja, nu ja. juist op Houd het past. punt dat het, dat ja. het weer langzaam. Ja. dat ik. Vroeger de hele dag wilde en nu ziet ze. Ja maar, was... niet, ja, maar dat is, echt... oh, maar dat is vier oh, jaar dat later. Dan. Ja, maar dat ja. Is niet met... fases. het is echt een fase. Het is niet dat het alleen maar minder wordt. Je hebt oh, echt fases omhoog. dat dat is. Dat heeft niet zoveel, denk ik, met leeftijd te Dat is goed. Ook... Ja. Ja. Ja, ja. ja. nou, ik kan even vertellen. Dat zei ze hoop Ik herken het wel, want nu zat ik uh, uh, laatste kijken naar uh, oude foto's van mezelf in Bikini. Dit klinkt heel raar, maar dat deed ik gewoon toevallig. Ik kwam die foto's gewoon toevallig mm -hmm. tegen. En ik was vroeger heel dun. En ik vond dat helemaal niet mooi. Ik ben een Surinaamse vrouw. En ik hou van een figuur vol, waar, ja. waar wat vlees op de bot zit. En ik weet dat ik dat erg vond. Ik was heel slank. Ik werd daar ook mee geplaagd door mijn familie. Van ja. uh, nou, uh, schep jij anders nog een bord op? Want als dit zo <laughs> blijft, dan Is niet goed ingewikkeld. Dan gaat het misschien ook niet met de mannelijke. En ik ben tegenwoordig... Um, ik, ben, ik ben gewoon wat dikker de afgelopen twee jaar geworden... En daar schrok ik van, want ik heb tot mijn 28ste dacht ik... nou ja, ik kon ontbijten met sperrips, bij ja, wijze van spreken. Ja, en midden van. in de nacht uh, een hamburger uh, Happy Meal wegtrappen. Uh, niks aan de hand. En ik ben er wel een beetje... Ik denk, wow, ik merk nu dat, dat het telt. Nu telt het allemaal, wat ik, uh, of ik veel eet en of ik s'nachts eet. Dat telt allemaal. Ja. Maar ik vind dus wel... Ik moet wel naar de sportschool, want het moet wel allemaal getemd vlees blijven. Maar ik vind wel mijn lijf is nu wel echt een soort vrouwenlijf. Ja. En ik vind het ook ja. mooier dan, dan toen ik uh, toen Begin twintig was. Uh, ja, ja, ja, omdat ik gewoon ja. vind dat je ziet gewoon wel van het begint het doet een beetje JLo. Nou, dat vind ja. ik wel fijn. Mooi. Ja, ja. niet ja. die platte buik helaas van JLo van JLo, maar wel ja, maar ja, je, je lichaam verandert natuurlijk ook je hele leven. Ja. En, uh, de, dus dat, dat merk je ook. En dat, dat is alleen maar mooi. En uh, je leert jezelf ook steeds meer te waarderen. Ja, dus, dat is wel uh, fijn hè? Ja, ik vind dat super. van het ouder worden vind ik echt een van de voordelen. Dat je daarin gewoon veel relaxter bent. En helemaal ja, jezelf accepteert. En ja, ik ben ook niet zo dik. En vroeger werd ik daar ook mee geplaagd. Maar ja, tegenwoordig denk ik van, nou, mager, maar gezond. Uh, ja. Ik vind het wel goed. Ja, en, uh, gezondheid is natuurlijk ook toch? een ding. Ja, ja hoor, ja. ik vind het heel ja. fijn. Hey, je ziet er, je maar, bent een onwijs lekker wijf. Dat weet je ook, hè? Nou, dankjewel. Ja. Uh, <laughs> ik zeg het gewoon. Maar, uh, maar goed, we, wat, wat me wel opvalt in, in die hele discussie... Ik vind ik het heel leuk om te horen, die jonge vrouwen... die dan zo met hun lijf bezig zijn. Maar als we het hier weer hebben over die seksualiteit... is natuurlijk niet alleen je lijf belangrijk. Hè, maar ook uh, wij als seksuologen zijn opgevoed om te kijken naar drie factoren. Dat is zowel je lijf, mm -hmm. eh, lichamelijke factoren, psychische factoren. Wat ben je voor een mens? Hè? Ben je een beetje een leuk optimistisch mens? En naar omgevingsfactoren. Want die zijn natuurlijk voor die seksualiteit allemaal belangrijk. Dus het is ja. echt niet alleen je lijf waar je het mee doet. Maar ook van, ja zit je lekker in je vel? Ja. Hoe denk je over jezelf? Hoe je jezelf wilt? En heb je een leuke partner? Hè? Zit, je, uh, zit je sociaal lekker in je vel? Heb je leuke vrienden? Heb je leuke werk? dat euh, ja, telt lekker? allemaal mee. Dat telt zo erg mee voor die seksualiteit. Dan moeten we echt niet vergeten hoor. Dus seks is niet alleen gekoppeld aan van hoe je lijf eruit ziet. En, uh, en wat je daarmee kan doen. Nee, moet. echt niet. Nee. nee. nee. Gelukkig hebben we nog tot vier uur vannacht om uh, dieper in te gaan... op alles wat uh, te maken heeft met ouder worden en seksualiteit. En ook dus dat lijf, maar ook die andere factoren. Ja. Maar straks gaan we een echt vragenuurtje inlassen. Alle vragen die je hebt aan wil bellen en mailen. Bellen doe je op 0800-1121, 0800-1121. Mailen doe je naar lust.bnn.nl. Voordat we het Vraag Uur doen, gaan we het eerst hebben over de penopauze. Die oh ja. lang verwachtte penopauze. Oh ja. Ja. Maar om even op adem te komen... Bruno Mars. Met zijn today Lazy Song. I don't song. feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything.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 is Laten <laughs> we het, maar maar eindelijk. Ja. Laat het er maar over ja, hebben. Ja. Ik kan je eerlijk gezegd vertellen dat ik niet helemaal weet wat het is, nee? nee. Ook dat, uh, ja, nou ja, weet je, de, de, de, alle aandacht gaat natuurlijk altijd uit naar die oudere vrouwen en de overgang. Dat weten we allemaal inmiddels ja, wel, ja, dat, dat er gewoon tegenhanden verandert. Ja. Maar voor mannen verandert het natuurlijk ook wat. Ja, dat verandert altijd. wat ik zei het al, je lijf verandert, je leven verandert. En, Naarmate uh, je ouder wordt? Ja, ja je, je verandert gewoon. En, uh, en je relatie verandert. Soms krijg je een nieuwe relatie en soms zit je heel lang in een relatie, waardoor die seksualiteit ook verandert. Ja. He, dus uh, die penopauze is uh, ook voor mannen vaak een, uh, ja, een, een fase in je leven... waarin je uh, geconfronteerd wordt. Ook uh, ja, tussen je oren van... hé, hey, uh, uh, mijn leven is bijna op de helft. En uh, oeh... Ik heb nog niet zo lang, ik heb meer om terug te kijken dan naar vooruit te kijken. En, ja, ja. en dat is vaak een confrontatie die voor mannen de midlife crisis noemen ze dat ook wel: hè, waarin je mannen ineens met een jonge vriendin ziet, of met een motor, of met een cabrio, of zo, of ja. met een nieuw kapsel. Ja. Dat soort uh, uh, fenomenen zie je dan. Uh, en hoe lichamelijk? Echt, ja, maar dat wilde ik net vragen. Ja, is ja. je daar een lichamelijke specifieke ontwikkeling. Ja, zit daar ook bij. En psychisch en sociaal. Maar ook lichamelijk. We hadden het over hormonen. Ja, dat is altijd een hormonale kwestie natuurlijk. Maar ook qua energie. Als je ouder wordt... nou, net hoorde ik het ook al een van de meiden zeggen... van ja, ik merk gewoon dat ik niet meer de hele nachten kan doorhalen. Ik ben gewoon wat eerder brak dan, dan vroeger. Lichamelijk kan ik niet meer zoveel. Nee. Maar hormonaal uh, zit er ook een verandering in. En dan heb ik het over die testosteron. Hè, weer die geslachtshormonen. Bij mannen is die testosteron natuurlijk heel belangrijk. Dat is een hormoon wat ervoor zorgt... Hè, in eerste instantie je puberteit... dat je eruit gaat zien als een man en dat je je voelt als een man. Maar het heeft ook een belangrijk aandeel... als het gaat om uh, je libido. Hè, het zin in vrijen. Dus die testosteron heel belangrijk. En uh, voor je opwinding. En, uh, dus het, het is wel even een dingetje hoor. Dus, maar wordt het minder? Wordt het rap ja, minder? Ja, je, je uh, testosteronniveau uh, wordt wel wat minder als je ouder wordt. Niet rap hoor. Het is niet zo ineens zo'n bam, omschakeling zoals bij vrouwen. Maar veel geleidelijker. Okay. Ja, en als je aan mannen vraagt, uh, hoe is jouw testosteronniveau? Hoe was dat op je twintigste? En hoe is dat op je en weten? En ja, niemand weet dat je laat dat vaak nooit meten. Maar er verandert wel wat in. Hmm. Ja, dus uh, ja, vaak ook lijfelijk uh, verandert mannen krijgen een buikje. En, uh, het wordt ja, allemaal wat minder strak. Ja, minder spierkracht. En uh, daar verandert natuurlijk wel het een en ander in. Maar ik kan me dus... wel voorstellen, zeker voor um, bepaalde type mannen... die mm -hmm. heel veel hechten ook aan um, het beeld wat ze van zichzelf hebben, seksueel... dat het ook wel een shock is. Als, het, als de prikkels in één keer minder worden en het testosteron wordt minder. Ja. Veel mannen halen daar toch ook... Het gevoel van mannelijkheid. Ja, ja, uit. ja. Nee, daarom. Dus het, het is ook met name. Het zit ook tussen de oren, hoor. Mm. Van, uh, hey, je, je zelfbeeld hangt ook samen met uh, van, ja, hoe het altijd ging. en hoe het altijd goed ging. En als je dan ineens merkt: van... Goh, ik, ik ben niet meer zo vreselijk opgewonden, of ik heb wat meer tijd nodig om klaar te komen. of ik, oh, ik heb mijn erectie uh, is minder hard. of die verdwijnt zelfs een keer. Ja, dan kan dat heel veel doen met, met je zelfbeeld. Zo van, oh. En, dan, en van, die mannen zie ik natuurlijk dan vaak. Hè, die komen dan, die zeggen van ja. Wat er nou toch gebeurt? He, die, die schrikken daar er heel erg van. Ja, ja. Terwijl het hoort er gewoon bij. En vanaf welke leeftijd gaat het spelen? Ja, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Uh, net als bij vrouwen. Hè. Uh, je, wordt, je merkt aan je lijf dat je ouder wordt, zeg maar, vanaf je dertigste. Mm -hmm. Dan uh, puur theoretisch, biologisch is dat ook zo. Dat je je bot opbouwt en, en alles wordt minder, zal maar zeggen, als je... Uh, eigenlijk al vanaf 25 is dat hoor. Dus oh. dat is al wel vrij snel. He, dus dan wordt het allemaal niet beter, maar gewoon allemaal minder. Dus dan is het belangrijk dat je blijft, uh, goed blijft uh, consolideren. Ja. Vechten ervoor. Ja, ja, vechten tegen het verval. Dat begint eigenlijk al vrij snel. Dus, uh, ja, en die confrontatie daarmee die komt bij de een gewoon wat harder binnen... dan bij de ander. En dat zit tussen de oren. Hmm. Maar kan het, kan het dus zijn, kan het zijn in theorie dat een man van 33, 34... al in die penopauze gaat? Of is dat echt... Weinig voorkomen. Ja, nou, het, het kan wel. Hè. Als je penopauze echt uh, um, definieert als, als uh, een verminderd uh, testosterongehalte, dan zou dat kunnen. Maar ja, dat kan ook al op je 18e. Je hebt ook mannen die, die, uh, bij wie het testosteronniveau gewoon niet zo hoog is. Hè. Maar ja. omdat seks samenhangt met zowel lichamelijke, psychische als uh, sociale factoren, mm -hmm. uh, is, is de penopauze eigenlijk voorbehouden aan iets uh, wat zich afspeelt uh, ja, middelbare leeftijd, zo te ja. zien... 40ste en je vijftigste dan. De meeste mannen hebben dan wel de ervaring van. hé, hey, het verandert en mijn leven verandert. Oeh, als ik nog Eng. iets wil, dan moet dat nu gebeuren. Ja, en, uh, ja. Eng, er komen vragen binnen, Wil. Mooi. Die nou, gaan we straks horen. beantwoorden. Ja. Zullen we ja. eens even een plaatje in tussentijd rijden? Ja. Zullen we even plaatje. kunnen bekomen van, ja, de, van, de, van de penopauze? <laughs> <laughs> ik heb Night Air klaarstaan. Toch wel een beetje een zwoele plaat. Jamie Woon. trade each thought like a thief is driven to steal the night Er komen allerlei bijzondere vragen binnen. Ja. Um, wordt gefaceboekt, wordt getwitterd. Wel één boze meneer op Twitter. Mm -hmm. Die het toch moeilijk vindt um, dat we het hebben over de onderwerpen waar we het over hebben. Ja. Maar nou ja, het is wat je zei, hè? misschien zijn dat stemmingswisselingen. Misschien is dat een peenhoopauze. die eh, dat zou maar zo kunnen. En dat het dat dan. Dat een het niet dan... is. Ja, ja. Dat, maar dat het ook dat het dichtbij, ja. Te dichtbij komt. Ja. Sorry daarvoor. Ja. Goed, zullen we naar uh, de vragen? De vragen. Ja. Ik heb een paar mailtjes mogen uitprinten. en uh, Ik begin met de eerste mm -hmm. van Rick. Beste wil, ik zit met een groot probleem. Want Ik heb al 15 jaar een relatie met mijn vriendin en we hebben twee kinderen. De laatste drie à vier jaar gaat het niet zo goed meer. Als we seks hebben, de zaak is misschien één keer in de drie maanden. Veel te weinig dus. Dan is het klaarkomen en slapen. Om een zoen moet ik vragen en een knuffel krijg ik niet. Als ik vraag of ze van me houdt, zegt ze van wel... maar ze laat het totaal niet zien of merken. Ik word er heel onzeker van en ik ben ten einde raad. Kan je me helpen met advies? Groeten, Rick. Ach, die arme Rick. Ja, ja, ja weet je, ik, ik hoor hem eigenlijk zeggen van... Uh, ik, um, ja, ik, ik, ik heb het gewoon heel moeilijk hiermee. Ik mis de intimiteit, ik mis de seks. Het is veel te weinig en als we, wat we doen ja vind ik eigenlijk ook nog uh, niet gevarieerd genoeg. He, dus uh, hij komt aan alle kanten tekort, zou je nee. kunnen zeggen. Hè? En hij heeft er echt behoefte aan. Hij mist het echt. Hij ja. is ten einde raad. Ja. Zeg, dus helemaal de... wanhopig. Ja. Ja. Um, ik hoor dit soort verhalen natuurlijk bijna elke dag. Hè? De, de, dit probleem definieer ik dan als uh, een, een verschil in behoefte... en vaak ook ja, weinig zin bij een van de partners, in dit geval dus bij haar... He, en hij heeft veel meer behoeften dan zij. Ja. En uh, ja, ik vind het toch. Maar ja, goed, ik ben natuurlijk seksueoloog. Maar uh, een belangrijk levensgebied. wat je niet zomaar. waar je ogen voor kan sluiten. Hè. Als je het hebt over vakantie gaan. dan kan je nog zeggen. van, Nou ja, weet je, we, we gaan niet meer zo vaak op vakantie. als vroeger. Ja, jammer, deden we het leuk. Maar hè, en, en de een heeft behoefte. en de ander wat minder. Maar het is vakantie. Maar seksualiteit is natuurlijk iets wat je alleen. Ik zeg altijd, dus exclusief in je relatie. Dat doe je niet zo gauw met een ander. Dus je bent aangewezen op je partner. En het ja. is natuurlijk heel lullig voor hem... als hij daarin gewoon in de kou staat. Hoe kan hij dat? Want de stap is natuurlijk... hij moet het bespreekbaar maken. Ja, niet alleen de met eerste ons, maar stap. ook met haar. Ja, ja. Hoe maak je dat, dat moeilijke onderwerp bespreekbaar? Ja. Hoe, ga, hoe, hoe creëer je de sfeer, misschien moet ik dat zeggen... Mm -hmm. waarin je makkelijk over dit soort moeilijke onderwerpen kan praten. Ja, dat, dat blijft lastig. Maar probeer, ik, ik zeg altijd tegen mensen... probeer het bij jezelf te houden. Hè. Ga niet verwijten. Dus niet zeggen van... waarom hè, geef je mij dat niet? Want ik, ik heb het zo nodig, weet je zo. En Maar probeer uit te leggen vanuit je eigen... ja, eigenlijk wat hier ook... vanuit zijn eigen wanhoop. Van nou, lieve schat, ik hou ontzettend veel van je. En ik denk dat jij ook wel van mij houdt. Maar ik mis het gewoon. Mm -hmm. En ik heb er zo'n behoefte aan. En mm -hmm. uh, ja... Ik merk dat het bijna niet meer gebeurt. En dat vind ik zo erg. En uh, hè, dat hij vanuit zijn gevoel van gemis en wanhoop... Uh, dat hij het bij haar aan moet kaarten. Dat voor haar ook duidelijk wordt uh, hoe erg het voor hem is. Ja, dat uh, het echt een ding is. Wat... Ja, wie weet denkt ze nu van... Nou ja, hij piept er ook niet over. Dus uh, uh, het zal wel goed zijn. En bij sommige stellen verdwijnt die seks... als je een druk leven hebt met twee kleine kinderen. Uh, verdwijnt dat gewoon van de agenda. Dan heb je zoveel andere dingen. En uh, ja... Dan, uh, dan verdwijnt dat gewoon een beetje. En uh, zeker bij vrouwen hoor, want die hebben vaak andere prioriteiten in een druk gezinsleven. Maar bij mannen is het toch iets wat gewoon blijft. En uh, waar ze gewoon uh, behoefte aan hebben. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat, want uh, zo openden we uh, de show. dat jij van jouw oma had gehoord van. Uh, nou, seksualiteit verdwijnt eigenlijk wel. Mm -hmm. Ergens rond je veertigste. Het kan ook zijn dat uh, de vriendin van Rick denkt. ja. Het natuurlijke proces is dat seks wordt minder en minder en minder op een mm -hmm. bepaalde leeftijd. En als het verdwijnt, mm, Ja, Het kan ook zijn dat, dat je met die opvatting, nou ja, bent opgevoed. Of dat je met die opvatting leeft en denkt. Ja, dan maar. Nou er... ja, ook, ook gezien de voortplanting. Ik bedoel, heel veel vrouwen hebben dat toch ook hoor. Zo van, nou, ik heb, mijn taak zit erop, hè? Ik heb, ik heb twee kinderen, kinderen heb ik, op de afgeleverd gezet. En. Uh, ja, ik heb nu weer andere prioriteiten. En uh, nou ja, we kennen elkaar 15 jaar, weet je. Dat is gewoon allemaal goed. En ik hou gewoon van hem en hij houdt van mij. En dat is allemaal zeker. En uh, die seks, daar investeer ik niet meer zoveel in. En, en ja, dat, dat hoor ik vaak. En, en dan hebben vrouwen, in dit geval vrouwen, vaak niet door... Hè, dat dat niet iets is wat ophoudt naar uh, de kinderen... Maar wat dan juist begint, want die kinderen worden ouder, die hebben je straks niet meer zo nodig. Maar de basis van het hele gezin zijn jullie samen, dus daar moet je in blijven investeren. Mm -hmm. Ja. Dus uh, hier valt wel wat te doen, denk ja, ik. Uh, het wordt werken. Op welk moment zouden ze, als ze er samen niet uitkomen, uh, bij een seksuoloog moeten binnenstappen? Wat is wat is voor? Want hij gaat natuurlijk, Rick gaat proberen ja, aan het gesprek. Ja. Dat aan moet te gaan. je eerst doen. Wanneer moet hij ja. hulp inschakelen? Ja, als die merkt van ik krijg bij haar totaal geen. Uh, geen. Uh, ik, ik krijg met haar geen contact hierover. Of zij begrijpt het niet hoe belangrijk het voor mij is. En uh... En dat dat eigenlijk na meerdere gesprekken, meerdere keren proberen... Uh, dat dat heel lastig blijft. En dan kan hij zeggen van nou, ik, ik vind het toch... een. hij moet echt aangeven hoe belangrijk het voor hem is. Mm, dat en, moet hij en, kenbaar uh, maken. Ja, dat moet hij echt kenbaar maken. En dan zou je kunnen zeggen van nou, als je er samen niet uitkomt... op wat voor manier dan ook, dan maak je de stap uh, naar een seksuoloog... om het daar samen te bespreken. En dan heb je echt vaak maar een paar gesprekken nodig... om. De boel weer even op de rit te krijgen. Als het te maken heeft met. Van, het is van onze agenda verdwenen. wat heel vaak zo is. Hoor. Mm, de seks is uit ons leven ja, verdwenen. En daar willen we de... niet aan doen. Ja, ja. Ja, ja. Nadat we hebben geluisterd naar Alicia Kies. hebben we een vraag van Anne. Het is een mm -hmm. vraag die gaat over. doorslikken van de pil. en of. het doorslikken van de pil. voor borstkanker en trombose zorgt. Mm -hmm. Daar wil zij antwoord op. Na Alicia Kies. heb jij dat antwoord voor haar. Ja. Waarschijnlijk. Ja. Laten we dat dan doen. Maar eerst liefdesliedjes van een van mijn favoriete artiesten. Elke keer als ze de strot opentrekt, dan denk je ze kreunt het. Ze Mooi. zingt het niet, ze kreunt ja. het. En je gelooft het en je voelt het als het goed is. Hoor je dat? Ik kan niet zingen hoor, maar ik uh, mag mezelf graag voor de gek houden met plaatjes van Alicia Keys. If I ain't got you. Some people live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 within and I've been heavy for that life's a fall so fall of the super fit. search for a fountain the promise is forever young you know, some people need Kijk, wil. Ja. Ik had de vraag... we hebben de vraag, we hebben al een paar keer... Um, even aan jou uh, willen stellen. We zijn nog niet aan toegekomen. Maar die pil, waar mm -hmm. we het eerder over ja. hadden... ook ja. om de overgang tegen te gaan. Het doorslikken van de pil... Kan dat zorgen voor borstkanker en trombose? Dat is, dat is zo'n. Ik weet niet of het een gerucht is, maar dat is iets wat je hoort. Nou ja, hè? dat is ook, daarom zei ik ook, het is controversieel hè. Dus uh, zowel binnen de medische wereld als uh, binnen nou ja, onze maatschappij, waarin we liever zo natuurlijk mogelijk leven en, uh, en niet met allerlei aanvullingen en. Nou ja, de, dus de pil sowieso heeft, roept al een heleboel op. En uh, ik, ik moet wel zeggen dat, uh, dat de pil wel wat gerehabiliteerd is... sinds de, de lichtere pilvarianten op de markt zijn. En die zijn nu op de, op de markt. Minder problemen met... Ja, ja, ja. Vroeger toen ik begon met de pil... begon ik nog met de microginol 50. Dat is misschien voor sommigen nog wel bekend. Nou, dat is een vrij zware pil... En uh, toen moest ik nog elke drie maanden geloof ik naar de huisarts. En dan werd ik gecontroleerd oh, op, ja? Uh, ja, op borstkanker en kreeg ik inwendig onderzoek. En, echt? Uh, nou, elke ja, drie dat, maanden? Ja, dat hoorde er echt allemaal bij. En uh, nou ja, vanuit wat we toen wisten, was dat misschien wel wat over nou, een beetje overtrokken. Maar. Um, de oude pil, ja, de, die had, bevatte veel meer hormonen. Maar tegenwoordig heb je hele lichte pillen. En ze worden steeds lichter en lichter. En, uh, want uh, ja, de farmaceuten hebben die kritiek natuurlijk wel te harte genomen. Maar er is uit wetenschappelijk onderzoek ook niet echt duidelijk gebleken: hè, van uh, het kan heel veel kwaad. Dus. Um, en, en zelfs zo dat er ook onderzoeken zijn die zeggen van nou de pil uh, is ook preventief uh, hè, tegen bepaalde vormen van kanker. Helpt de pil juist weer voor okay. andere vormen van kanker en inderdaad trombose. Dat zou het in de hand kunnen werken. En zeker als je rookt, hè, dus de combinatie van roken en de pil slikken. Ja, dat, dat was zeker vroeger niet zo goed en, en nu ook nog niet. Ja, mm. Roken is sowieso slecht. Je bent echt anti-rookkend. Ja, dat ik echt. Ja, ja en, en ik ben sowieso voor, voor gezond leven. Omdat ik uh, weet, en ook als seksoloog hoor, dat echt zeg ik altijd: zorg goed voor je lijf. Hè. Ja. Wil je goede seks hebben? Moet je een gezond lijf hebben? En andersom, seks is ook gezond, zo is het ook nog. Maar uh, ja, je, je moet in je lijf investeren. En dus je, je moet daar goede dingen mee doen. En, en niet roken en, en niet bewegen. Uh, of, of te weinig beweging, overgewicht. Ja, dat is gewoon niet goed. Zo, dus, uh, ja. Maar goed, even terug naar die vraag. Um, ja, Dat is voor iedereen verschillend. Als je twijfelt, hè, uh, bespreek dat met je huisarts. Want dat is meestal degene die hem voorschrijft. Hè, dat je samen zoekt naar een, een, een lichte pil of misschien een andere vorm van anticonceptie. Ja. Waarbij uh, ja, die hormonen gewoon op een zo laag mogelijk niveau... Hè, ook bijvoorbeeld de nuvaring ring of uh, het, het spiraaltje of wat dan ook. Ja, ook daar komen wel vaak hormonen uh, bij kijken. En, uh, dus je zit altijd van ja, ben je daar gevoelig voor, dan, uh, dan wordt dat, uh, wordt dat uh, ja, best een beetje. Maar afpakken. ik vind het ook goed dat je zegt dat je dat, uh, dat gesprek zo heel specifiek even met je huisarts aan moet gaan. Want mm -hmm. ik weet ook, en veel vriendinnen van mij, misschien dat jij dat ook. Anticonceptie, dat staat voor de meeste mensen gelijk aan de pil. Ja. Zo van nou, dat hoort alsof dus er niet. geen andere oplossing ja. is. Ja. Maar het is gewoon heel goed om even te kijken. Um, wat voor type anticonceptie nou echt bij jou Precies. past, bij en, je lijf past. Bij en het ontwikkelt je zich ook steeds meer. Hè? Ja. Dus er komen ook steeds weer nieuwe vormen. En uh, dat is alleen maar mooi. Dus uh, ja, daar da mag je ook best over nadenken. Want ja, je doet toch iets met je lijf. Ja. We gaan uh, een plaatje draaien. Michael Kiwaniku, met Home Again. En als we dan terugkomen, heb ik nog één mailtje voor je, lieve wil. Oké. Okay. Dan gaan we die nog even behandelen.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 This talk will make you whole, so I'll close my eyes, Don't look behind, I'm moving on, moving on, so I'll close my Natuurlijk hooploos <lacht> de mist in. Toen ik deze man uh, aankondigde. Kiwanuka. Michael Kiwanuka. Ik kijk even naar mijn uh, producer, regisseur. En met een tevreden blik knikt zij. En ze doet haar duim omhoog. Zo van, je hebt het niet verpest deze keer. Te Wat fijn. Goed. Nou. Ik, heb, ik heb zo mijn piekmoment om tien voor vier. Ja, nee. ik uh, Ik wacht. hoor het. Ja. Wil, ik heb een mailtje voor jou. Um, ik vind het een interessante. Het is een mail van Sanne. Beste Wil, ik ben uh, dit jaar alweer 22 jaar getrouwd. En moet dit jaar ook nog 43 worden. Ik heb één zoon, twee dochters en een man van één jaar ouder dan ik. Sinds een poosje is het zo dat ik mijn fans steeds vaker zie masturberen. Nu heb ik daar op zich helemaal geen problemen mee... maar ik heb het idee dat het steeds vaker gebeurt. Is het normaal dat als je langer bij elkaar bent... dat dit steeds vaker gebeurt? Onze, ons seksleven is redelijk normaal... Ik zou het eigenlijk wel weer eens wat spannender willen maken. Kortom, mijn vragen zijn als volgt. Is het normaal eh, dat hoe langer je bij elkaar bent... hoe meer er wordt gemasturbeerd? En wat is belangrijk om je seksleven spannend te houden... als je al zo lang bij elkaar bent? Ik hoop dat u vanavond mijn vraag in de show kunt beantwoorden. Sanne, we gaan het proberen. We doen het. Uh... Mooie vragen, die ja. wel met elkaar te maken hebben. Hè? Want ze vraagt, van, is het uh, normaal dat er meer gemasturbeerd wordt... naarmate je relatie langer duurt? Eh, en hoe zou je het spannender kunnen maken? Het zou kunnen zijn, hè, want je kunt je afvragen waarom... Uh, want dat is een interessante natuurlijk, waarom uh, masturbeert hij? Zo vaak. Of heeft zij alleen maar het idee dat het vaker gebeurt. Mm -hmm. Of uh, he, ziet ze dat ook daar werkt. Dus dat is wel iets wat ze met hem zou kunnen bespreken. Want ze ziet het. He. Meestal masturberen mensen als hun partner het niet ziet. een dat, dat... Beetje in het geheim. Ja, dat masturberen is uh, uh, meestal in, in het geheim. Uh, en... Uh... Uh, om, omdat ook sommige partners er moeite mee hebben, die zeggen: van ja, als je een, een relatie hebt, dan moet je niet masturberen. Uh, Sommigen ja, denken ik daar een zo beetje over. Maar ja, ik, zie nou, ik ook, ja. maar het wordt nog veel gedacht. Ja. Dus, uh, maar goed, dat is bij haar niet, dat hoor ik niet. Alleen ze vraagt zich af: van uh, nou, hoe komt dat nou? Ja, en of nou. zijn behoeften misschien niet. Uh, dat, dat lees ik erin hoor. Mm -hmm dat er misschien een angst is dat zij een bepaalde behoeften niet meer zo goed kan uh, invullen. Ja, heeft dat te maken met het feit dat dat inderdaad die seks saai is, of heeft dat te maken met het feit dat ze minder vrijen, of uh, ja, heeft hij gewoon meer behoefte gekregen? Kan ook, dat kan allemaal. Dus uh, ja, dat, dat is een vraag die ze hem zou moeten stellen. Van, hey, hoe komt dat nou dat, dat ik zie dat jij meer masturbeert? Want op zich heeft zij geen problemen met het masturberen. Nee. Maar um, ja, masturberen is net als, als met vrije neemt die frequentie toe naarmate je ouder wordt. Dat hangt natuurlijk heel erg af van de omstandigheden. Van ja, als je uh, een, een nieuwe relatie hebt en je bent verliefd, dan zul je over het algemeen wat minder masturberen, als dat de relatie wat langer duurt en het wordt allemaal wat saaier wat en gewoner. Ja, dan zul je misschien wat meer masturberen, maar hoeft ook niet voor iedereen te gelden. Maar het is niet een soort alarmbel die daar afgaat. Nee, dat nee, dat nee, is nee. ook een, natuurlijk een beetje een vraag van: Am I okay? Are we okay? Ja, ja nou, Ik snap dat ze dat denkt en zij koppelt het natuurlijk ook aan uh, van hoe vrije we. En dat is een beetje saai. Misschien dat hij daardoor mm -hmm. uh, meer masturbeert. Dat zou natuurlijk kunnen, maar dat hoeft niet per se. En wie weet ziet ze het nu ineens vaker dan anders. Doet hij het vaker terwijl zij het ziet? Of uh, ja, heeft hij op een of andere manier meer behoefte aan masturberen... maar heeft dat niks met haar te maken? Dat kan natuurlijk ook. Ja, moet, ze, moet ze vragen? Ja, mee. ik zou het gewoon vragen. Van, hey, uh, en, en zeker die laatste vraag. Van, ja, ik heeft er zelf ook last van, van. Ja, Ik vind het eigenlijk een beetje saai. Nou, dat, daar moet je sowieso eens over beginnen. Van, goh, ja. uh, schat, zouden we misschien daarin weer een beetje leuke dingen hebben? Zodat we alle twee weer uh, tevreden zijn. Ja. Wat is daarin uh, makkelijk en laagdrempelig? Want het lijkt me... Om meteen te zeggen, nou, laten we een parclub binnenstappen. Nee, nee, dat, of laten ja. we eens uh, nou ja, de meest bijzondere apparaten erbij ja. trekken. Wat, ja. wat, is, wat is een. Wat is... Wat is makkelijk voor te stellen? Nou, um, voor uh, heel veel mannen is het heel leuk. Als, als vrouwen is het initiatief nemen bijvoorbeeld. Uh, he, door te zeggen van nou, ik, ik zou ze zo op een andere plek willen vrijen dan alleen in de slaapkamer. He, als je dat leuk vindt. Of um, ja, mooie lingerie. Of um, misschien eens een vibrator wat je nooit uh, gedaan hebt. Nou, he, begin, begin een beetje voorzichtig. He, misschien een ander standje of wat dan ook. In ieder geval doe iets anders dan wat je altijd deed. Ja. ja. ja. En ga niet gelijk, inderdaad, extreem. Nee joh, ben je geen... Ik... Inderdaad, met nee. flikvlakkend binnenkomen nee. en zeggen... we gaan het nu allemaal anders doen. Dat hij niet. schrikt zich rot. Hij komt helemaal niet meer terug. Ja. Hij redt weg, hij komt nooit terug. Ja, nee. dus... Uh, nee, zij heeft, uh, wat dat betreft, ze hoeft zich niet direct zorgen te maken. Zou ik zeker niet doen. Eh, maar, um, ja, neem eens de... begin eens te praten over uh, hoe we vrijen om dat wat leuker te maken. Ja. ja. Goed. Dat zijn tips die voor iedereen anders en interessant zijn. Wil, kan je je voorstellen dat we nu nog een plaat gaan draaien... en dat we dan toch zomaar aan het einde van de show zijn bereid? Nou, dat is toch ongelooflijk? Het, het is gaat toch hard? voorbij gevlogen. Ja, we moeten echt, nou, ik, voor mijn gevoel hebben we nog heel veel te bespreken. En ik, ja, ik vind de reacties tot nu toe ook heel erg leuk. Ja, dank voor alle vragen en ja, dank voor alle ja. belletjes... en uh, nou ja, voor alles wat deze show deze show maakt. Ja. Ik heb ja. een klassieker voor jou uit de kast getrokken. Oh, leuk. Aretha Franklin. No. Zij uh, maand ons te denken. Think You think, think, think about what you Inmiddels, de Denzel Washington van Radio 1. Ik zie jou verliefd worden. Ja, nou, maar dat was ik al. Tuurlijk. Toch? En, uh, je bent vast wel. een stuk jonger dan ik, dus we zitten helemaal in de trend. Ik hè? denk dat het niet zo heel verschrikkelijk veel scheelt. Nee, echt niet? Nee, <laughs> ah, denk ik. Echt oh, niet. Goed, heel ja. goed, heel goed, heel goed. Dus geen geen wat van dit programma? Geen, geen, geen cooler boy <laughs> toy. <laughs> experience, nee. Ja. Lieve, lieve Luc, fijn dat je aanschuift. Jij neemt natuurlijk over uh, iets, minder, iets meer dan drie minuten het uh, stokje over. Mm -hmm. Maar heb je nog een beetje mee kunnen krijgen waar wij het vannacht over hebben gehad? Um, een beetje, ook via Twitter en zo. Ja, we hebben het over seksualiteit en ouder worden. Ja. Kijk, jij bent natuurlijk toch in de bloei van je leven. Oh, en, geluk, en zo. Ja, ik, ik denk, de nou komt het. Ja. Ja. Ja. Oei, oei. We willen het met jou hebben over de penopauze. Nee? Ja. Maar, want hoe jong ben jij, Luc? Ik ben 29. Ja, precies. Merk je nou dat je ouder wordt? En merk je dat er dingetjes veranderen? <lacht> Seksueel gezien? Nee. Nee, ja, merk je dat niet. Nee. Nee, nee. nee. kan ook afstand niet, hoor. Nee. nee. En je bent, je bent net... Uh... Uh, je zit nog, toch? Net getrouwd. Ja, de, net getrouwd. Uh, ja. Zijn nog in de witte broodse ja, joh. jaren. Dus, ja, joh. Hoe nee. lang duren die jaren? N nou, het best als je, je kunt volgens mij kun je ze zo lang maken als je zelf wil. Kijk, kijk, kijk. Ik, kijk. Ja. Nee, ja, nee, ik, ik merk daar nu, nu nog helemaal niks van. Nee. Maar misschien komt het wel als je over een paar jaar of zo... Denk ik, vanaf je 35e misschien... Maar ben je ermee bezig? Want we hebben het in het laatste uur ook gehad over... jij zei het zo mooi, Wil. Je moet investeren in je lijf... door middel van gezond leven en ja. sport... om überhaupt later nog fijn van beeld te kunnen gaan. Oh ja. ja, Dat weet ik niet of dat nou echt de reden is, dat ik, maar ik wil, uh, wil wel, ik vind het zo, zo wel jammer vinden als ik over tien jaar uh, een beetje afgeleefd ben, dat je dan uh, mm -hmm. geen, uh, dat, je, dat je dan niks meer kan. Ja, en hoe doe, heb, hoe doe je dat dan? Lekker veel sporten? sporten ja, of, uh, ja, sporten ja. en uh, vroeg, vroeg uit bed zo'n uurtje of drie midden in de nacht en, <laughs> ja, uh, en dan lekker ja, komen kletsen. Ja, ja, maar ik, heb een paar, ik heb een paar leeftijden die ik graag, uh, waar, waar ik graag zin in heb, 34 lijkt me echt een topleeftijd op een oh, of ja? andere manier, ja? 42, 56. Oh ja? Ja. ja. Oh. En, en uh, hoe kom? Ja, how ja weet ik dat weet dat, dat, niet. Mooie manier, getallen. Ja, mooie getallen. En op een of andere manier denk ik dat dat echt gewoon hele leuke jaren gaan worden. Dus daar heb ik echt wel zin in ook. Ja. Ik heb ze ook hoor. Ja? Ik heb 33. Ik had 27. Heb mm -hmm. ik al uh, doorleefd. Heel ja, goed. 33. Ik heb 39. En dan heb ik 92. 92. Oh, dat ambitie. zet je oog in. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Omdat het lijkt mij dus tof om oud te worden oud wel, wel kwiek. Mm -hmm. Ik wil wel zo'n fitte kwieke. Pas maar op bij het stop liggen... en ik je eruit uit naam zijn oma worden. Ja. Maar wel 92. Ja, Oké. Okay. Nou ja, je hebt ook Bellen's koning die is uh, 75 al. Die gaat ook nog regelmatig van bil. en, en ja. hij heeft het toch al lang volgehouden. Met meerdereens. Ja. Meerderens. Nou, nou of, ja, jonge mensen. 75. Ja. Of is dat is een beetje jouw droombeeld. Nee, ja, ja, ja, ja. Top. Heel erg, ja. Top. Lieve Wil, uh, over één minuut uh, is het domein van Luc. Ik ja. wil even het moment pakken om je te bedanken. Wat ja. fijn dat je naar de studio wilde komen. Nou, graag gedaan. En dat je uh, ja, je kennis met ons wilde delen. Ja, nou ja, weet je, ik vind het fantastisch dat we dit hebben kunnen bespreken. En uh, wie weet dat er toch een heleboel loskomt nu bij mensen, dat ze zoiets hebben van nou, ouder worden en seks. Tuurlijk kan dat. All goed. Tuurlijk. Als wij maar een beetje daarvan hebben bewerkt, ja, dan ben ik al helemaal dan, gelukkig. Dan is dan hebben ja. we helemaal het Oprah ding gedaan. Ja. Ja. Fijn. Dus Niet... Het Oprah ding. Ja, natuurlijk. Ja. Zo altijd. van, we change lives we, en zo. Zo begint ook, zo jullie redactievergadering begint ja, ook op ja. maandag. Oké okay, jongens, hoe gaan we nu weer het Oprah ding ja, precies. bereiken? precies. Ja. En, en, en of het lukt, dat laten we dan maar over aan iedereen ja. die er... dat ja. stelletje maar, wereldverbeteraars zijn we eigenlijk. Precies. Ja. Waar ga je het over hebben, Luc? Uh, over je eerste baantje. Ah! Oh. Ja. Niks zeggen niks zeggen. Nee. Het is gewoon het eerste baantje wat, wat, wat deed je toen je, toen je begon als, als, als, als werknemer... en was dat een krantenwijk of iets anders. Nou, dat soort dingen. 0800 1121 is het telefoonnummer. En hoe oud was je ook, hè? Ja, mm -hmm. dan, ja, ja. En. En.